Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij een bedrijfsongeval in Goor is een man van vijftig om het leven gekomen. Hij raakte bekneld in een machine en overleed. Het ongeluk gebeurde rond middernacht bij het bedrijf Eternit dat onder meer dakbedekking en bouwmaterialen maakt. Hoe de medewerker van de nachtploeg bekneld raakte is niet duidelijk. Toen de Twentse politie arriveerde was de man al overleden. De zaak wordt onderzocht door de recherche en de inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie. In mexico stad zijn bij het schoonmaken van een ketel in een bierbrouwerij... zeven mensen omgekomen. Hoe dit kon gebeuren wordt onderzocht. Mogelijk hebben ze giftige gassen ingeademd. Het ongeluk gebeurde zondagochtend in de oudste brouwerij van Grupo Modelo... dat onder meer bier van het merk Corona produceert. Bij gevechten tussen kopten en moslims in Egypte is een dode gevallen... en raakte tientallen mensen gewond. Het is al een paar dagen onrustig in de hoofdstad Cairo... Vrijdag kwamen vier kopten en een moslim om het leven bij beschietingen over en weer. De rellen van vandaag braken uit bij de begrafenis van de vier christelijke slachtoffers. In Bolivia is het lichaam gevonden van een Nederlandse boer die al tien dagen werd vermist. Hij is al op de dag van zijn verdwijning vermoord, zo blijkt nu. Er zijn twee verdachten gearresteerd, de vrouw van de Nederlander en een handlanger. De 19-jarige werknemer van de boerderij zegt dat de Boliviaanse echtgenote hem 4000 dollar zou betalen om de moord te plegen. De Nederlander werd tien dagen geleden door gewapende mannen ontvoerd van zijn boerderij. Dit weekend werd zijn lichaam in de bergen teruggevonden. Hij was doodgeschoten. Dan nog het weer vannacht opklaringen en lokaal nevel of mist. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.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 Adelie, Adelie, Adeline, Adelie, Adeline, Adeline, wie niet weg is, is gezien. Ja, dat is toch ontwapenend, hè? Nou, bij het volgende lied dat zij maakte voor de tweede speeldoos. Uh, weet ze me zelfs te ontroeren. Niet alleen vanwege de teksten, die ze baseerde op gesprekjes en interviewtjes. met de acteurs van uh, een groep die zich Theater Kleinkunst noemt. En die allemaal, uh, waarvan alle acteurs een uh, verstandelijke beperking hebben. Zoals dat hele ten dagen heet. Uh, het is ook haar stem en uh, wat mij zo raakt en het slotje het is een huisopname. Als het mij ooit wordt vergeven, al dat trillen en dat beven. Er is zoveel moois wat uit mijn handen weggeleden is. Ik ben een slecht mens in hart en nieren. Maar ik heb niet de juiste papieren, ik heb niet de juiste papieren om een crimineel te zijn. Naar de hemel, naar de hemel. De vijanden kan ik op één hand tellen, dat zijn alle criminelen Alle criminelen En een paar jongens van mijn oude school Maar ik voel mij geen haar beter Ik heb zoveel Hele glazen Bijzondere Lelijke fasen Ter gronde gericht Naar de hemel Naar Kwijt, mijn onhandigheid. Hmm. de Ja, wat, wat, uh, ik hoorde ook wel een ontzettende ruis. <laughs> ik weet niet waar dat nou aan lag, sorry. Goed, uh, uh, ze spelen trouwens, uh, ze treden op, he, Torre Florim en uh, Roos Rebergen... Uh, met de tweede speeldoos. Uh, 11 april in Vera in Groningen en 12 april uh, gebouw berg op Zoom. En daarna in juni uh, gaan ze weer verder. Goed. Kent u dat hitje van die knullen die zich LMFAO noemen? Laughing my fucking ass off. Nou, vast wel, dat gaat zo. Yeah. Yeah. By, girls be looking like fly.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 Sexy and I know it. Ja, ik vind het wel een heerlijk nummertje hoor. Maar, dan moet je luisteren. Hier staat Joch dat op YouTube uh, zijn cover van deze song plaatste. Die klinkt heel anders. When I walk on by, girls be looking like I pimp to the beat, walking on the street My new love freak, yeah This is how I roll, animal print skin out of control It's a red fool with a big afro And just like Bruce Lee, I got the glow Oh-oh This is what I see. Everybody's staring at me. I got a passion in my past, and I ain't afraid to show it. Show it, show it. Ooh, I'm sexy, and I know it. Yeah, I'm sexy, and I know it. Ooh, I'm sexy, and I know it. I'm sexy, and I know it.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 This is what I see. Everybody stands, they're staring at me. I got passion in my pants, and I ain't afraid to show it. Show it, show it. Yeah, I'm sexy, and I know it. I'm sexy, and I know it. Oh, I'm sexy, and I know it. Yeah, I'm sexy, and I know it. So wiggle wiggle, we go, yeah. Oh wiggle, wiggle, we go, yeah, yeah, yeah. Wiggle, wiggle, we go, yeah. Oh wiggle, wiggle, we yeah oh, go, yeah. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Oh yeah, I'm sexy and I know. I'm sexy and I know it. Ja, ja. Noah Guthrie heet deze jongen. Hij is een jaar of twintig nu en ziet er niet echt heel sexy uit. Saai haar, nerdenbril en nou, flink chubby ook. Maar hij is wel opgemerkt eh, op eh, YouTube, waar hij dit dus neerzette, dit, eh, deze versie. En hij toert al een tijdje door de States. Uh, en, en volgens mij verdient hij ook aan dat YouTube. Elke, elke keer dat je, dat je hem aanklikt, uh, krijgt hij een centje. Nou, whatever. Uh, ik loop in ieder geval enorm achter, want die draaide dus zijn een jaar geleden al op 538. Nou ja, je wordt ouder en geef het maar toe. Je wilt er alles aan doen, maar je weet niet hoe. Oké. Okay. Volgende week gaat hij open. Ik denk niet dat er iemand in Nederland is... die niet weet over wat ik het nu heb. Namelijk het Rijksmuseum. Holy mo, wat een publiciteitsbombardement. Nou, goed, ik dacht... ik zoek de relatieve luwte op. De letterlijke luwte. Een weekje eerder. En dan helemaal achterin aan de zijkant in de oude tekenschool. Recht tegenover het Zuiderbad in het Rijksmuseum. Daar werd afgelopen vrijdag de Rembrandt van Tipex gepresenteerd. Wat een prachtig boek. Uh, de korte documentaire die Lex Heidsma over dit gigantische project van t maakte... en die 20 april op de buis komt, die begint gelijk met dit statement van t Ik vind Rembrandt zelf een hele sympathieke eikel. Het is een, uh, een lastig iemand, maar ja, het is makkelijk om van iemand te houden... die alleen maar lief is en, en aardig is. En, uh, ik uh, ik uh, heb zeker een groot zwak voor hem. Ik weet niet of ik meteen elke avond met hem de kroeg in zal gaan, maar... Als ik een hekel aan hem zou hebben, dan zou ik dit boek niet hebben kunnen maken, denk ik. Er is ook een boek over Van Gogh gemaakt. Daar zou ik helemaal zin in hebben, want ik heb ontzettend een hekel aan Van Gogh. Ik wel een Ja, een Surpiet en een seikert. Vreselijk. <lacht> Geen mij dat maar. Nou, en om aan te geven wat een megaclus dit boek was, waar Typex, ooit gedoopt als Raymond Koot Raymond bijna 2,5 jaar aan werkte. Aan, toen aan het boek begon, toen was het zo, um, denk ik, 2,5 dag over een pagina. En nu is het één dag over een pagina, maar zelfs minder. Want met oud toen was ik om 9 uur al klaar... in plaats van midden in de nacht. <laughs> niet te geloven. Nou, eigenlijk nam hij alleen de vrijdagavond en de zaterdag eh, vrij dus. hè. En om historisch correct te zijn, heeft hij zich heel erg ingespannen. Maar ja, het moest niet te dol worden. Ik heb ook wel heel veel documentatie in de vorm van schilderijen en, en, en foto's en meubeltjes en dat soort dingen. Maar ik ben ook wel echt een, een, een Google-wetenschapper. Ik heb zoiets van als ik het niet op Google kan vinden, dan kan iemand anders het ook niet zo snel vinden. Dus er dus komen wel eens problemen in voor als hoe, hoe steekt iemand een, een pijpje aan? Heeft hij lucifers op zak of een tondeldoos? Of, goed, als ik dat niet kan vinden, dan mag ik zelf wat verzinnen. Ja, en hoe heeft hij gezorgd dat het allemaal zo levensecht echt overkomt? Ten eerste heb ik de taal al niet gedaan van hé, hey, schafuit en uh, schobbejak. Want dat, dan wordt het meteen een soort toneelstuk. Dus ik wou eigenlijk de taal van nu. Niet uh, shit en kut en dat soort dingen. Want dat vind ik, dat is, dan wordt het weer net of het een parodie is. Ik wou een soort modern taalgebruik. En ook voor de personen wou ik niet gewoon de schilderijen animeren. Ik heb ze vermengd met mensen die ik gewoon uit mijn eigen, eigen vriendenkring. En um, nou, voor Rembrandt heeft al het uiterlijk overeenkomst met mijn uh, vader. En uh, ja, als je één, één oude man in je leven kent, dan is het natuurlijk je vader. Hier is het echt meer uh, uh, mijn vader, Henk Koot, dan Rembrandt van Rijn. Grappig toch? Nou goed, tot zover die documentaire. Terug naar de officiële presentatie van dit superboek. Stripverhaal klinkt niet mooi genoeg, dat zei Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbus. En hij was jaloers op de Franse benaming Bande dessinée. Nou, verder kon je als een verwarde, onvoorbereide toespraakje horen dat zijn hoofd behoorlijk omloopt met die opening voor de deur. Hij was dan ook blij dat hij toen hij het woord kon geven aan wat hij de Nestor van het Nederlandse stripwezen noemde, Joost Zwarte. Nou, dat leverde wat goed moedig gemonkel op onder de vele tekenaars al daar aanwezig, maar het kwam niet tot openlijk protest. Joost Zwarte die opende met Lichtbeelden en ja, die moet u dan maar zelf bij bedenken. Typex Rembrandt, het begint eigenlijk een jaar of vier geleden. Er waren Nederlandse tekenaars die waren het erover eens dat de, bij de Nederlandse overheid de, de strip eigenlijk te weinig aandacht kreeg. Er waren subsidies en regelingen voor allerlei disciplines. Maar voor de strips was dat eigenlijk nauwelijks. Het Fonds deed iets, Fonds voor Beeldende kunst, bouwkunst en vormgeving, maar er was te weinig bekendheid aan. En de minister destijds, Plasterk, die heeft besloten om daar geld voor beschikbaar te stellen om uh, iets meer te doen aan strips. Dat geld is terechtgekomen bij het Fonds voor Beeldende kunst, bouwkunst en vormgeving. En die hebben onmiddellijk een intendant aangesteld, want die wilde op heel korte termijn resultaat boeken. Uh, Gert-Jan Pos hier ook aanwezig, die heeft een aantal dingen georganiseerd, heeft veel Nederlandse tekenaars meegenomen naar het buitenland, wat heel verstandig is. Want Nederland is een heel klein taalgebied en alleen van Nederland kan je eigenlijk niet leven van je strips. Maar als je ze in het buitenland ook kan verkopen, dan gaat het een stuk beter. Nou, er zijn reizen geweest naar Frankrijk, naar, naar Barcelona en naar Budapest, die zijn succesvol geweest... Maar er zijn ook andere initiatieven door de intendant genomen. En dat is dat er een aantal boeken zouden worden gemaakt... die te maken hebben en met het Nederlands erfgoed... en de beste tekenaars daaraan te koppelen. En een van deze boeken, dat is dan Tipex Rembrandt geworden. Dat is de inleiding. Nou gaan we beginnen. Uh, <lacht> kijk, dit tweede plaatje. Dit is het allereerste boek, wat denk ik, wat van Tipex in Nederland is uitgebracht. Het is boek getekend over... Melkman, dat was een scabreus verhaal waarbij eh, jongetjes in melkflessen pisten. En eh, deze melkman, die wordt daar helemaal apestoond van. En T-Pex heeft dat, heeft dat boek getekend. En het was ook een van onze eerste wereldsuccessen, dat wil zeggen, van uitgeverij Oog en Blik. Toen ik me dit herinner, want Tipex moest dan op de achterkant nog wat tekenen. Dat werd natuurlijk het melkmeisje van Vermeer. Als u het echte wil zien, dan moet u hier het museum zo direct in. Uh, kan nog niet over een week of iets dergelijks. Maar de grootste lol van Tipex was dat stopcontact daar beneden. Daar had hij zo, dat had hij erin geworsteld. En natuurlijk uit een eigen tijdschrift, dat heette Gorizo. En er ligt ook een Gorizo-worst op tafel. Vindt u ook niet op het melkmeisje van Vermeer. Maar het gaat allemaal over Rembrandt. En Rembrandt, hier zien we een van zijn etsen, de reizende muzikanten. En die, die komen hier bij een raam. En dan nou gaat het niet zozeer om die muzikanten, maar het gaat vooral over licht. Rembrandt gaat eigenlijk altijd over licht. Uh, waar komt het licht vandaan? Uh, hoe valt het op de personages? En hoe behandel je dan de achtergrond dat de volumes die je door de schaduwen kan zien... goed tot zijn recht komen? Dat is een heel belangrijk onderdeel van het kunstenaarschap van Rembrandt. En dan wil ik even doorgaan naar de volgende afbeelding... Hier zien we Jan Six die staat in het raam... en die leest in een boek of een tijdschrift, dat kan ik niet helemaal beoordelen... maar dit plaatje, wat niet een hele goede reproductie is... maar die kwam ik tegen in een boek van een Franse cameraman, Henri Alacan. En die Henri Alacan, die heeft een studie gemaakt over hoe je beelden op film kan krijgen... met belichtingen die ontleend zijn aan oude meesters. En daar, daar heeft hij Turner voor gebruikt... En hij heeft Claude Monet daarvoor gebruikt, maar hij heeft vooral Rembrandt daarvoor gebruikt. Natuurlijk ook de Latour en Caravaggio, dat komt er ook een in voor. Maar wat hij doet in dat, in dat lesboek, dat is iedere keer pakt hij een, een belangrijk schilderij... analyseert het schilderij van waar ontleent het schilderij zijn, zijn verhalende kracht aan. En dat is in dit geval, hè, dat kan je hier goed zien, dat licht komt van buiten, dat licht... Zo ga je staan als je wat leest, dan wil je dat daglicht goed op de letters hebben. Zo ga je staan en dan word je zelf een beetje silhouet. Maar omdat dat, dat blad wat hij leest wit is en daar valt ook licht op... reflecteert dat in het gezicht en kunnen we toch iets zien van het gezicht van Jan Six. Dan zijn er ook nog andere lichtbronnen, er zijn indirecte lichtbronnen vaak. Er gaat licht van bovenuit komt schuin op die vloer, dat komt op een achtermuur. Die kunnen we hier niet zien, dat is mooi ook, want op die manier kan je dus verhullen waar al die andere lichtpuntjes vandaan komen. Dat komt vast omdat daar een, een lichtere muur is waar bepaalde plekken ook het licht op essentiële onderdelen van die tekening geven. Hij maakt een analyse en dat doet hij als volgt. Hij maakt plaatjes... <tied> Normaal gesproken zien we altijd van die plaatjes... met van die lijnen getrokken, driehoeken of cirkelvormigen... van hoe kom je aan je compositie of hoe ontleed je een compositie. Maar hij doet dat met het oog op licht. En we hebben dat, de nummertjes 2 en 1. Dat is het directe en het indirecte licht. Maar dan is er ook nog een derde lichtbron. En die komt van hieruit. En die heb je nodig om een randje van een gordijn aan te geven. En om misschien, nou ja, de achterkant van dat boekje enzovoort. Wat dat voor de film heeft betekend, dat is dit. Henri Alcant was de cameraman van de film Anna Karenina in 1948. En Vivian Lee zie je hier in een pose en in een compositie die ontleend is aan die ets met Jan Sixterop. Hier zien we weer een andere ets van, uh, van Rembrandt. En dit gaat over de rattenvanger. En Typex die heeft in zijn boek veel ontleend aan de werken van Rembrandt zelf. Hij heeft uh, figuren genomen uit tekeningen van Rembrandt. Hij heeft de portretten van Rembrandt om de sfeer te proeven in welke periode van zijn leven. Hoe keek hij dan op zijn zelfportretten? En kan ik dat mixen met gebeurtenissen uit die periode? Dat heeft hij gedaan. Maar hij heeft ook die figuren nodig gehad. En om, om nu bepaalde hoofdstukken te introduceren, heeft hij een tekening gemaakt. Eigenlijk zou hij deze tekening dan voor het hoofdstuk aankondiging willen gebruiken. Maar dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Want dan krijg je zo'n rare montage van verschillende uh, tekenstijlen. Hij heeft gedacht, ik uh, teken hem uh, opnieuw. Dan krijgt het wel de lijnvoering die doet denken aan mijn werk. Maar het blijft toch nog die tekening van Rembrandt. En zo zijn die Rembrandt tekeningen, dus eigenlijk nagetekend door T-Pex ook als hoofdstuk aankondigingen erin gekomen. Dat zien we bij de volgende hier zien we, met de vlotte hand heeft hij het nog eens overgedaan. Dit lijkt overigens veel meer op de schetsen van Rembrandt. Want wat we net zagen, die etsen, die zijn heel verfijnd met dunne lijnen. Maar die schetsen, die zijn vaak grover. En dit doet dan meer aan zo'n schets van Rembrandt denken. En zo komt hij dan in de strip terecht. En dan zie je diezelfde man in een swingende pose... waarin een appel doormidden snijdt. Hij moet op zoek naar de ratten. En daarboven zie je nog verschillende malen. En dat is ook iets wat Typex wat verteld heeft om mensen tot leven te laten komen... dan kan je uit de schilderijen van Rembrandt bepaalde figuren... die kan je wel natekenen en proberen bij dat origineel van Rembrandt te blijven. Maar dan mis je eigenlijk de gestes... En de persoonlijkheid, hoe reageren sommige mensen op bepaalde gebeurtenissen... dat mis je een beetje, dat wordt te veel verzonnen. Nou, wat Tipex dan doet, dat is hij gaat shoppen in zijn vriendenkring of in zijn familie. En dan denkt hij, hé, hey, die lijkt wel een beetje op dat figuur. En die kijkt, als hij, als hij schrikt, dan kijkt hij altijd zo. Of als hij over zijn schouder kijkt, dan gaat dat zo. En als je dat dan goed aanhoudt en iedere keer als je die posities tekent... denkt aan die vriend of familielid, dan krijg je levende personages. Maar er wordt ook veel getekend in het boek. Rembrandt wordt niet alleen, zijn leven wordt niet alleen geschetst, er wordt ook getekend. Hier wordt er geschilderd. En er wordt gezegd dat Rembrandt zijn schilderijen maakte zonder dat hij eerst met houtskool op het doek. De schets maakte, hij ging meteen met de kwast in de weer. En dat zien we hier. Eerst zegt hij nog, stelletje kleuters. Hè? Hij scheldt een beetje op zijn omgeving. Want hij is de grote kunstenaar en hij heeft dat enorme witte doek. Maar hij heeft totaal geen writersblok of iets dergelijks. Zijn kwast gaat, hè? Zijn kwast gaat hier in de verf. En naar het doek, en er is splats op het doek. En in de volgende pagina zie je dat dan verder, eh, hoe hij zijn schilderij opzet. Tipex heeft, heeft voor dat boek niet een format gekozen waarin hij vast zat. Hij heeft eigenlijk iedere gebeurtenis die hij tekende op een, op een andere manier willen verbeelden. Daarom is het ook een heel rijk boek geworden. Wat we hier zien, dat is een enorme lap tekst. En toen ik eerst die bladzij voor ogen had, toen dacht ik... Ik ga dat niet lezen, dat is veel te veel in die ballon. Maar als je dan toch begint te lezen, dan begrijp je... Waarom T-PEX dat op die manier in die ballon heeft gezet, het is ook eigenlijk niet echt om te lezen. Het is de lijst van de spullen die uit zijn huis wordt gehaald na het faillissement. En het is een waslijst aan spullen. Zoveel krokodillen, zoveel opgezette dit en dat en al die troep die uit zijn atelier wordt gehaald... staat allemaal keurig in die lijst genoemd. Nou, en hier zien we Rembrandt ook schilderen, hier aan de voor, op de voorgrond en daarachter Jan Lievens. En dan wil ik nog eigenlijk even nog een ander dingetje zeggen wat, wat mij opviel. En dat zal T-Pex ook zeker wel weten. Die, die heeft dat heel goed bestudeerd. Maar toen ik op internet even keek naar al die zelfportretten van Rembrandt... dan zie je dat hij altijd van links naar rechts kijkt. Zo'n beetje driekwart. kwart. En toen dacht ik, ja, dat wij striptekenaars denken dan... dat is de voortgang van het verhaal. Hij kijkt naar de toekomst, want wij denken altijd met de leesrichting mee. Als er iets met de leesrichting meekijkt, dan is het op de toekomst gericht. Hè, op degene wat er nog niet is. En als iemand van rechts naar links kijkt... Hè, dan is dat meer dat je de geschiedenis in kijkt... of contemplatief of iets dergelijks. Maar dat viel mij op, behalve in de, in de etsen van Rembrandt. Hij is het omgedraaid, maar dat is ook logisch. Dat zal ik je uitleggen. Die positie van links naar rechts heeft eigenlijk niks met die leesrichting te maken. Het heeft ermee te maken als je een portret schildert, een zelfportret, en je bent rechtshandig. Ik zie dat jij hem rechtshandig hebt getekend, dus dat is zo. Dan zie je dus eigenlijk, als je dan een spiegeltje jezelf wil zien, dan zet je dat links van je doek. En als je links van je een spiegeltje houdt, dan kijk je dus naar rechts. En dat is zoals Rembrandt zich altijd geportretteerd heeft. Je moet dus goed opletten als je dat portret ziet. Dan moet je eigenlijk dat links en rechts ook wisselen. Want zijn rechteroog op de schilderij is het linkerhoofd in de werkelijkheid. Maar goed, dat is even tussen, tussen alles door. Hier zien we Rembrandt en Jan Lievens. En hier nog eens een keer. Ik vind het fantastisch. Als we nou de vorige nog heel even mogen zien. Dan zie je Jan Lievens, die is volkomen geconcentreerd op zijn werk. Rembrandt ook. Maar in de volgende zie je dat Rembrandt ook de competitie aangaat. Slijmbal is het meteen. En hij kijkt naar je liefde, hij houdt hem in de gaten. Dat zijn van die opmerkelijke dingen die in het boek van Rembrandt terecht zijn gekomen. Hier is Rembrandt ook aan het tekenen. Hij heeft in het boek ergens een... Uh... Het is een café, ontmoet daar een meisje... en brengt daar de nacht mee door. Of in ieder geval wat tijd. Dat meisje is nog een... opstandig type. En die, die maakt... ruzie en die is niet te handhaven in de stad. En die wordt uiteindelijk... opgehangen op het Galgeveld. Nou, dan... als je daar naartoe wil, dan moet je het ei oversteken. En Rembrandt, die denkt... ik ga dat meisje daar toch nog tekenen. Die steekt met zijn bootje. Er zijn de sluizen... daarachter. Dan gaat hij met het bootje, gaat hij het ei... over. En daar tekent hij. En dan zie je een fragment... uit het schetsboek van Rembrandt. Maar dan weer door Typex getekend natuurlijk, want die heeft alles getekend. En dan, dan zie je dat stukje van het schetsboek hoe Rembrandt vanuit dat bootje, vanuit die positie, dat kan je ook zien, een beetje van onder, dat meisje getekend heeft. Witte vogels meeuwen nog boven de stad Amsterdam, maar bij het Galgenveld zijn het kraaien geworden. En daar gaat Rembrandt weer terug. Dus prachtig in beeld gebracht, maar nog interessanter is eigenlijk de volgende pagina. Dat is hoe Rembrandt weer terug gaat naar de stad. Totaal andere stijl. Eigenlijk is dit niet een weergave van de realiteit... maar het is de weergave van wat er in Rembrandts hersens zou kunnen hebben afgespeeld. Hij is verward over de dood van die vrouw waar hij net nog mee samen is geweest. En eigenlijk kan hij al die, die eindjes in zijn kop niet meer samenknopen. Het is een enorme wirwar van gedachten waarmee hij teruggaat naar de stad. Hier en daar is er ook nog een soort instructief deel in het boek. Willem... <tied> Willem Beukels zoon Biervliet, wie kent hem nog, maar dat was de uitvinder van het Haringkaken. En eh, dat was al eerder gebeurd. En hier zien we precies hoe dat gebeurt, dat Haringkaken. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Maar je snijdt dus achter de kieuw snij je het open. En dan druk je zo met je hand je de ingewanden van, die, van dat beest eruit. Hij ruikt eraan of de kwaliteit goed is en dan pas eh, besluit hij om in te kopen. En dan wil ik graag afsluiten met, met dit beeld. En dat is een, de vormgeving van het, uh, van het boek is in handen geweest van Borinka. En het, het is niet alleen zo dat er heel veel variatie in het verhaal zelf zit... maar ook in de vormgeving is ongelooflijk veel... Uh, aan het boek toegevoegd. Er is heel erg best gedaan om er iets heel bijzonders van te maken. En wat we hier zien, in plaats van een opsomming van de hoofdstukken, met eventueel een plaatje, erbij, zien we eigenlijk in een soort lineaire film wordt het leven van Rembrandt uitgerold. Het begint met Hansje, dat is een olifant, maar dat zult u wel zien als u in het boek zit. Oh. Dat, dat komt allemaal goed. En, en dat eindigt met Rembrandt. En het is, het is prachtig hoe dat hier in die inhoudspagina ook weer uh, is vormgegeven. Tipex, gefeliciteerd en hartelijk bedankt. En ja, dat laatste lachje wat je hoorde, dat wordt begrijpelijk... als je weet dat een van de uitgevers van Ogenblik Hansje... Joustra heet. Goed, de Rembrandt van Typex, Ik vind hem prachtig. Bereid je voor op een Rembrandt die nukkig, ijdel, arrogant, bot, licht geraakt... maar ondanks alles ook vertederend en soms meelijwekkend kan zijn... zoals conservator Martijn schapel eh, zegt op de binnenflap. En hij zegt ook, dit boek is geen cultureel correcte hagiografie... maar een ongemeen, rijk prentenboek voor gevorderde kijkers. Helemaal mee eens, een aanrader. Oh ja, en voor ik het vergeet, het boek wordt ook nog een keertje gepresenteerd... Maar dan in de bovenzaal van Paradiso volgende week, zondag. Met muziek, bier en dans. A.L. Snijders nu in de herhaling. Iedere dinsdagmorgen geeft hij een ZKV. een zeer kort verhaal cadeau aan Margriet Vromans van Caro's. Ochtend op 4 op Radio 4. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Een bijzondere dag, want ik uh, voel me als de. ...directeur van de spoorwegen. Ik heb namelijk mijn kleinkinderen op bezoek... ...en die hebben een klein, uit, uh, ooit uit Spanje geïmporteerd hondje bij zich. En dat hondje is even groot als de wilde kat die op het terrein rondloopt... ...en door mij gevoerd wordt. En bovendien, en dus ik moet ze uit elkaar houden... En dat kleine hondje heeft ook wel eens een kip uh, doodgebeten. Dus ik moet ook die kippen nog... Ja, Dus je begrijpt het zoals die directeur. Ik begrijp nu zijn verantwoordelijkheden. De trein op hun eigen spoor moet houden. Zo leef ik hier nu met dat hondje. Dat wordt een hele drukke dag. Uh, en gisteren en eergisteren en morgen. Ja, ja, ja, ja. Maar het is mooi weer en uh, gelukkig een beetje koud... zodat het hondje ook graag binnen zit. Oh ja, en dan is de wilde kat buiten en de kippen zijn ja, ook veilig. En die Ja, precies. Dat is de spoor, uh, het spoorwegboekje van mij. Ja. En dan toch ook nog tijd gehad om een zet café te schrijven? En om naar Zwolle te rijden en terug, inderdaad. Ja. En het stukje heet Grand Hotel... Op de eerste paasdag had ik om twee uur een afspraak in Grand Hotel Wientjes in Zwolle. Ik zou er een schrijver en een uitgever ontmoeten. De schrijver kwam met de trein uit Groningen, de uitgever op zijn zware Moto Guzzi motorfiets uit Enschede, terwijl ik zelf met de auto uit Lochem kwam. Als ik op de A28 op de brug over de IJssel rijd, moet ik altijd denken aan het ongeluk. Een oudere dame was met haar kerven van de weg geraakt en door de brugleuning gereden. Niet gevallen. De vrouw, de auto, de kerven hingen boven de rivier... die niets merkte en als altijd naar het noorden stroomde. Het is jaren geleden, ik weet niet meer of ik het in werkelijkheid gezien heb of op een krantenfoto. Omdat er geen vrachtverkeer was, was ik een kwartier te vroeg... In het grote, plechtige café van het Grand Hotel zaten slechts vier mensen. Misschien ook de vrouw die ooit het bizarre ongeluk overleefd had. De schrijver en de uitgever kwamen samen precies op tijd binnen. Wat ook merkwaardig was, want de een was met de trein gekomen en de ander met de motor. Over het gesprek zelf kan ik niets, niks mededelen, maar... Misschien is het wel interessant om te weten dat de schrijver Russisch heeft gestudeerd en de uitgever Italiaans spreekt. Na een uur gingen we weer huiswaarts, ieder naar ons eigen huis, op de brug over de IJssel, precies op de plek van het ongeluk, dacht ik weer over de draad tussen leven en dood. Even dacht ik dat ik het door had, maar dat bleek toch voorwaardig. soundtrack uit de film The Master. Muziek die werd geschreven door Johnny Greenwood, gitarist van Radiohead. En wij gaan het mysterie van Emily spelen. Uh, u weet het, Jan Emers heeft een tekst geschreven over iets of iemand. U moet rijden wie of wat het is. En dan kunt u bellen naar 0800-1121. En uh, het is opgedeeld in drie fragmenten. Hè? Dus na het eerste, als u het na het eerste fragment weet, dan uh, krijgt u een... Uh, Cadeautje. En in het tweede fragment krijgt hij ook een cadeautje, maar iets kleiner. In het derde fragment krijgt hij een heel klein cadeautje. En ik weet niet wat. Goed, uh, komt-ie. Belletjes op de televisie, we bedanken ervoor. Ja, sorry hoor, we behoren tot een minderheid. Een minderheid die niet begrijpt waarom een via consumptiebonnen... bij een geraam publiek de handen rood klapt... voor iemand die weet hoe de koningin van Engeland heet... en na het uitspreken van die moeilijke naam... eindig met veel spuug in het gezicht van de zogeheten quizmaster... hysterisch door diezelfde spelleider of ster... wordt toegegeeld dat het antwoord goed was. Er mag best wat meer gerelateerd worden in die programma's... als het aan ons ligt. Er zijn BN'ers die zo'n spelkarretje moeiteloos voorttrekken. Ons onderhuids mededelend. Ik weet het, er zijn belangrijke dingen. Wel honderdduizend. Kijk, dat vinden wij dan weer mooi. 0800 1121 als u denkt te weten. Je kan het eigenlijk nu al weten. Urgh. Goed, uh, we gaan een plaatje draaien. Uh, uh, Daan Hofman die heeft een nieuwe plaat uit. Nou ja, officieel wordt het volgende week pa zondag pas gepresenteerd. Frederik en de Katoenvelden. Daan was de zoveelste die de muziekwortels... in het zuiden van de Verenigde Staten weer eens ging uh, onderzoeken. Ervaren, doorvoelen. Maar hij komt dan wel terug met iets dat uh, ja, bepaald Europees blijft. Ik vind het een leuk lied. Het heet Chagraar. van zijn uh, eind deze week te verschijnen nieuwe album Frederik en de Katoenvelden. Hij gaat flink op tour deze en volgende maand. Dus check zijn website www.daanhofman.nl Aan de telefoon, Arie. Goedenacht, Arie. Goedenacht, hallo, dag. Alles goed? Hey, alles goed, <laughs> ja. Hey, vandaag ben je lekker in het zonnetje gezeten? Jawel, jawel, jawel. Je moet wel uit de wind zitten, hey? Nou, dat, dat vond ik ook, ja. ja. Ik hoor, ben je een beetje verkouden? Nee, nee, toch? Nee, nee, nee, nee, ja. nee. nee. Nou, hey, heb je, je verder nog wat gedaan dit weekend dan, Arie? Ja, buiten A3. A3. Met 3. Dus, nou ja, ja met gewoon een beetje rondgehuppeld hier. Een beetje, rond, uh, hier. beetje oh. lopen. Dus ben je nog ziek van het fout parkeren? Nou, dat is. Uh, we, heb ik je. Oh, dat heb ik je nog niet verteld. Ik, ja, ik, uh, nee, je staat echt te janken dan, hè? Nou, echt, nee, maar weet je wat het zo erg was? Het was dus 390 euro, omdat die, die, ja. uh, dat ding weggesleept was. Nu staat dat hele uh, uh, stoepje staat gewoon weer vol elke dag. Het is gewoon ja. een melk, melkkoe, dat, dat stoepje. Ja. Ja. Maar dan kreeg ik dus van de week ook nog een, een, een bon van 97 ja. euro, omdat ik daar gestaan had. Begrijp je? Dat ja, was dan het. Is het, smerig. het is 500 euro. Het is echt na, jongen. Ja, ik, stond, ik stond een keer bij het verlengde van de Oude Kruipen op de Heemonielaan. Ja, Heemonielaan, ja. Waar de Lidl zit, daar, ja. Dus toen was ik dus ook weer aan het werk met die taxi. Ja. En op het hoekje stond er dus een, uh, een wagen met een wielklem. Ja. En ik hoorde een klap. Ik denk, zal er niet waar zijn? Was het ding zo van die auto afgeflikkerd, die wielklem? Hij was in tweeën gebroken, of weet ik wat. En toen kwam die ventra en Ik zeg, rij je tegen hem. Ja! Dus die wielklem lag op straat. Maar Ik heb ook die mensen wel naar die maple leaf. Ja. Dat is uh, waar de vroeger de kauwgomfabriek zat. Daar ja. werden ze zeg maar op bij Leonard Lang. De oude Leonard Lang garage. Dus vol stonden die auto's. Maar zelfs ik werd kwaad erop. Ik was blij met het ritje. Maar ik vond het wel heel erg erg uh, verschrikkelijk. Die wagens. Want het is me het geld. Nou, Dat geeft toch een maand van leven. Ja, niet te geloven. Met, met een gezin met kinderen. Ik vind het een beetje misdadig. Ja, ik vind het ook. Ja, ik zit te denken van... Uh, okay. Zal ik, zal ik nou een bezwaar indienen of niet? Ja, dat helpt geen zak. Dat helpt niks. Nee, nee maar het is gewoon een systeem. Dat is, weet je, als je het hele parkeren afschaft, ja. dan, dat maakt geen verschil. De stad dan, dan, dan loopt, loopt helemaal niet dicht. Het is gewoon flauwekul. Het is gewoon echt onzin. Al die parkeervergunningen moet je gewoon afschaffen. Maar volgens mij... Me... regelt zichzelf wel. Maar volgens mij uh, leeft de stad van het parkeergeld op dit ja, moment. Ja, dat leeft ook van. Het is, maar het is een beetje maffia. Het is, een mafia het is wer aspect. werkverschaffing ook, hè? Nou ja. ja, ja. Want... Maar dat geld heb je gewoon niet in je zak. Maar nee. uit, en Het is gewoon... Veel te veel. Ja. Veel te veel. Niet leuk. Nou, ik heb nou, zoiets van laat Oosterpark. mij maar. Laat, ik wil wel een, een dagje het, Vondel, het, het Oosterpark ja. uh, schoonmaken. In plaats van dat geld. Maar dat, dat mag niet. Hoe kun je nou het Oosterpark schoonmaken? Dat nou, lukt ja. niemand. Dat lukt tegen honderd jaar. Daarom ja, ja, nou, die parken park, hè? Dan heb je het over het Oosterpark? Daar ja. heb ik laatst een dag, maar daar kwam ik niet door. Met nog een programma. Ligt het vondelpark? Ligt het nou gewoon op het oude Polderniveau? Want als je richting amsterdam ging meen ik te herinneren, was in een soort weilandje... en er hebben nogal koeien gestaan midden in het Vondelpark. Want het Vondelpark is een oud landgoed van een oud landhuis. Waarom dit Vondelpark zo naar beneden loopt? En zou het Oosterpark ook op po polderniveau niveau? Nee, maar het Vondelpark was toch een, een, een tuin voor de stad ook aangelegd? Dat is volgens mij ja. altijd openbaar. Hé hey Adrie, ik vind ja, het wel heel... Je ja, moet je ja. moet door. <laughs> uh, Wat ging het dan weer over? Ja. <laughs> het ging over uh, uh, quizjes op de televisie. Hey, ik mag het niet zeggen, want hij leeft niet meer. Ik dacht dat het die zenuwenleier was van die Willem Ruijs. Ah, die, ja, ja, vond je hem een zenuwenleier? Nee, ik vond hem niet leuk. Ik vond hem ook niet aardig. Oh, oh. Ik ben okay. helemaal nerveus van die man. Ja, ah, ja, nee. nee goed, ik, ken hem, ik heb hem niet gekend. Ik heb wel zijn dochter later leren kennen. Dat was een hele leuke meid. Nee, het is ja. helemaal fout, Adrie. Dus, ja, dat uh... maakt niet uit. Nou, ik zat weer helemaal naast hem in mijn gespam. Dus, nou, <laughs> maar toch gezellig hier. hebben we hier gesproken te hebben. Ja. Okay. ik weet het ook niet meer. Is er En dan dus zeggen ze bij de denk, daar maar eens over na. Oh, oh. nou goed. Oké, okay. okay. doei. Hoi, uh, Tom. Hoi, Goedemorgen Goedemorgen Tom. Wij moeten het kort houden. Wat denk jij dat het is? Ik denk dat het uh, Linda de Mol is met de Kool van Holland. En waarom denk je dat? Ja, je deed al een beetje na dat deed je vrij goed. Ik dacht, dat was al Linda de Mol? Oh, oh, nee. Nou, het is helemaal fout, Ton. Dus uh, okay. blijf luisteren, oké? Okay? Doeg! Okay. Hoi. Hier komt het volgende fragment. Het moet heerlijk zijn om in niets, maar dan ook niets, te lijken op de gelikte BN'er. En toch er enigszins eentje te zijn. Een weerspannig kapsel waarin ik kan maar heel tijdelijk wat kan aanrichten. En wij vermoeden een karakter dat net zo dwars is als dat haar. Maar dat weten we niet zeker. Een permanent uh, wat kromme rug en ogen waarvan de pupillen net zo groot lijken te zijn als in dat ene oog van David Bowie. Tja, en dan die stem, hè. Kan bulderen als een orkaan. Klinkt vaak wat krakerig tegen het verwijderige aan. Maar kan als zangstem ineens heel fragiel wezen. Ja, ja, meneer heeft uh, eigenlijk best veel in huis. Maar daarmee te koop lopen? Niet echt. Hij kan terugpleken op een mooie carrière voor jong en oud. Zingend, spelend. Nou, weet iedereen het volgens mij. 0800-1121 en dit is pas het tweede fragment. Waar gaan we naar luisteren? Oh ja, kunt u raden welke provincie, uit welke provincie deze muziek. Nee, ik moet het anders zeggen. Kunt u raden bij welke provincie deze muziek hoort? Ja, vind je het niet? Fantastisch. Dat is uh, Lisbeth Esselink, oftewel Solex. Die uh, heeft dit uh, in elkaar geknutseld. Ze, is, uh, ze ging met een bootje door Nederland varen. En had zoiets van, ja, dat is ook maar een beetje saai al dat gevaar. Weet je wat, ik ga weer een leuk project opzetten. En uh, per provincie uh, nodig ze wat... Uh, uh, muzikanten uit en zegt van nou laten we ze uh, muziek maken geïnspireerd op uh, nou op Utrecht dus hè? dit was Utrecht. Uh, en, dat, wat leuk is, uh, en dan heeft zij dat dan allemaal in elkaar geknutseld. Uh, hier in Utrecht hebben uh, meegedaan uh, Teun Hocks, die ik dus eigenlijk alleen maar ken als uh, fantastisch fotograaf en, en, en schilder. Maar hij heeft alle instrumenten ook nog eens bijna zelf gemaakt en wie doet hier verder ook nog mee? Daniel Hensel, die waanzinnig goed is op de mond, uh, mondharp. Hè. Oké, okay. um, wie heb ik... Uh, Evert, Evert, Evert. Goedenacht, ja, hoi, Evert. <laughs> uh, Hoe is het? Leuke muziek. Ja, het is het best hoor. Ja? Leuke muziek was dat. Ik woonde toevallig in Utrecht en ik had over dat project gehoord. Dus ja. Uh, ja, ja de, de ondertitel is... The Sound Map of the Netherlands. Solex mm -hmm. Ahoy. Nou, ik vind het uh, fantastisch. Ik ga er nog vaker wat van draaien. Uh, Evert, uh, wie, wie of wat denk jij dat het is? Ik dacht ook ja, van Ervendorans. En waarom hem? Nou, het is zo'n schreeuwer. En uh, ik kan me voorstellen dat hij uh, spuugt uh, als hij aan is. Maar van, ik weet niks van Chris, want ik kijk eigenlijk nooit tv. Nee. Het, is, het is maar een gok. Ja, het is maar... Nou, hij is, hij is helaas fout. Uh, <laughs> Oké, okay. nou ja. Hey, bedankt ben. voor het bellen. Jo, doeg. Nou, dan hebben we Marleen. Hoi Adelien. Hoe is het? Ja, zo'n vangetje. Ja. Wacht, wachtend op de lente? Ja, nou die is toch vandaag toch al een beetje gekomen, of ben ik nou gek? Ja, maar toen was ik er weer niet bij, hè, want toen sliep ik even. Ah. Die rare dag-nachtritme van mij. Ja, maar je moet echt... Uh, het, als je uit de wind ergens kan gaan zitten, is het zo lekker ja. in het zonnetje. Ja, ik weet het. Ik, ik slaap ook alweer een paar nachten met mijn raam op een keertje. Ja. ik en dat ik, gaat ik, best. Ik liep over de... Uh, het is echt waanzinnig. Ik liep over langs de Amstel. En uh, ja. daar bij de ijsbreker. En jeetje nou. Het, het is helemaal afgeladen. Het is dus één straaltje zon en... Iedereen is buit. Ja, ja. <laughs> nou goed, heel fijn, toch? Nou. Uh, Marleen, ik, uh, ik ga het laatste fragment erbij lezen, dan weet je wel Aha. hoe het is. Dus, uh, ja. Hij is toch maar mooi ontsnapt aan het zwiebertje-effect. Jarenlang werd hij stevast geassocieerd met dat ene type... in die onvervalste jaren 70 en 80 kindershows. Een soort van vriendelijke griezel... Wilde gezag in maar was een angstaas. Maar ja, dat is lang geleden. Momenteel speelt hij een oude acteur. Samen met een andere oude acteur. En verder doet hij dat uh, tv-spelletje. Een soort van toevallige vanzelfsprekendheid. Is hij een spelleider? zo één die er wel schik in heeft... en die net doet alsof er geen camera's aan het pas komen. En we horen hem zowat uh, dagelijks op deze zender. Om met zeer wijluidende stem te vertellen wie er een uur lang te gast is... ja, na zo'n aankondiging moet je... Ja, wel luisteren. Ja, zeg het maar. The one and only Joost Prinsen. Ja, en uh, het is zijn stem die uh, altijd uh, de kunststofgasten uh, aankondigt... op Radio ja, 1 ja, elke het, avond. Ja, daar luister ik uh, ook vaak naar. Je. Ja, heerlijk programma, ontzettend goed. Uh, ja, Joost Prinsen en uh, Erik Engert. Engert was hij, hè? In de Erik Engert was hij, ja, ja. De stratenmaker op show. En uh, ja, leuk, ja. leuk. Ja, ik was toen al een beetje te groot, maar ik ken die programma's wel. Ja, precies. Van naam en soms wel wat gezien. Nou, zelfs ik was al een beetje te groot toen. <lacht> maar ik ken het ook, ja. Nee, nou, uh, ja. Marleen... Nou, maar het dus... was ook wel heel duidelijk, vond ik hoor. Meteen in de eerste, maar dat was weer eens niet doorheen te komen bij jullie. Oh, ja, nee, ik vond het eigenlijk ook al... Uh... Ik vond hem heel makkelijk. Ja, ik vond hem ook heel makkelijk. Maar ja, toch, ja. toch weer leuk geschreven. En ik heb toch weer wat Marlene. mensen aan de lijn gehad. Uh, Absoluut. Marleen, dus je moet eventjes uh, aan de lijn blijven. En dan gaat Liz, je, nog een keer je nummer... Uh, Liz. Je, Liz heet ze. Een nieuwe ster aan het verhaal. Ja, ze heet uh, eigenlijk Elisabeth. En uh, bij andere programma's wordt ze Elie genoemd. Maar ze zei, ik wil graag hier Liz genoemd worden. Liz. Oké. Okay. Okay. <laughs> nou, dan ga ik het even afhandelen met hey, Liz. Fijne nacht hey. nog. Dag. Jij ook. Daar gaat Lien. Uh, wat, gaan we draaien? wat gaan we draaien? Oh ja, uh, de negenkoppige band rond uh, de liedjes J.P. Mesker. Uh, die heet Maison du Malheur. Huis van het Ongeluk, nou vind ik een rare naam, maar het is lekkere muziek. Uh, ze hebben een mooi album uitgetiteld Wicked Transmission. En ze toeren door het hele land. Show his true face He's got a speaker A block and a switch It looks great And the sound is rich But it runs too slow It runs too fast He's got a hit met de meest leuke sexy videoclip in jaren. En het is gelijk verbannen van YouTube. Ah, dat is echt zo jammer. Wat een trutte. Robin Thicke met Blurred Lines. Everybody get up.